Popscotch get it get the desert as a desert Come on to gonna say, to find a little guy Seen go in the garden Seen anyone one moon dancing funk in the garden There's anyone? up on the roof. Does anyone wanna to go walking in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna to go walking in the garden? Does anyone wanna go dance dancing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 Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog onduidelijk. Politiefunctionarissen zeggen dat de explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordenaar, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Vorig jaar juli ramde een auto vol met explosieven de poort van de Indiaanse ambassade. Toen vielen er meer dan 40 doden. Sindsdien is de weg waar de ambassade aan ligt gebarricadeerd. In Kabul is het aantal aanslagen op militaire troepen en overheidsgebouwen de afgelopen maanden toegenomen. In het Roergebied in Duitsland hebben regen- en onweersbuien tot grote wateroverlast geleid. Straten en snelwegen kwamen blank te staan en er deden zich veel ongelukken voor. Gisteravond zorgden zware buien ook voor overlast in Limburg. Verscheidene wegen werden daar afgesloten, onder meer in de Roermond liepen straten en tunnels onder. In de Grote Oceaan zijn vannacht kort na elkaar drie zeebevingen geweest. Het epicentrum lag in de buurt van Vanuatu, een eilandstaat in de Grote Oceaan, op zo'n 2000 kilometer ten oosten van Australië. Er werd een tsunami waarschuwing afgegeven, maar die werd na enkele uren weer ingetrokken. De waarschuwing leidde op veel eilanden tot paniek. Veel inwoners uit de kuststreken vluchten naar hoger gelegen gebieden. Het tekort op de Amerikaanse begroting is dit jaar opgelopen tot 1,4 biljoen dollar. Dat is meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. De stijging komt vooral door de stimuleringsmaatregelen van de regering Obama. Maar door de economische crisis komt er ook veel minder belastinggeld binnen. De Universiteit van Amsterdam hoort bij de 50 beste universiteiten van de wereld. De UvA staat op de 49ste plaats van de lijst die de Times Higher Education Supplement elk jaar publiceert. De ranglijst wordt gebaseerd op onderzoek onder duizenden afgestudeerden en werkgevers. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Later in de ochtend wordt het droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Dit was...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 Uh, goedemorgen Zandvoort. Uh, week 40, 3 oktober. En we hebben natuurlijk uh, weer wat onderwerpen hier uh, in deze uitzending. Ik doe het niet alleen, want vandaag is buurman de Ja, en uh, de aankondiging kwam uh, van Jaap Koper. Ja. Jaap. Een mooie dag vandaag om wat ja, leuke dingen ja. te gaan doen. Als je uh, zin hebt om bijvoorbeeld uh, zeg maar kunstkracht 12, nou die kunstkracht 12, dat is bijna windkracht uh, 12. Dus uh, als je paraplu opsteekt, ik weet niet of je uh, dat gaat volhouden met dit, uh, met dit weer. Maar het is wel de moeite waard. Ik ben gisteravond uh, geweest even bij uh, de opening. Het, uh, het, ziet er, het ziet er heel erg uh, leuk uit. Dus. En als je niet van windkracht 12 houdt, dan kun je altijd de kerk in. De ja, de dag Voor de koren Ja. Maar uh, ah, goed, wat gaan wij doen? Uh, nou, in ieder geval uh, straks uh, gaan we praten met uh, boswachter Gerard Scholten. Want die heeft uh, weer het nodige te vertellen over de activiteiten die uh, de komende maand in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn. Ja. En uh, <coughs> daarna schuift Marion Stift aan. Die is van het meldpunt uh, buurtbemiddeling. Uh -huh. En uh, die gaat ons alles vertellen over allerlei buren, ruzies, straatruzies en dergelijke. Rijden en hoe dat bemiddeld kan worden. De rijdende rechter. Kan worden. <laughs> ik de de rijdende Rijden rechter, rechter ja. ah, Ik bedoel denk aan die rijdende rechter. Ja. Maar dan hebben we om tien over half elf de voorzitter van de Beelde de kunstenaarsgroep Zandvoort, Paul Olieslagers. En die vertelt iets over de kunstkracht 12. Kijk, daar komt hij net aan, die boswachter. Dat is dat, ja. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat straks. Dan in de tweede uur, Don, wat gaan we dan doen? Ja, na het nieuws en de boodschappen gaan we met Joke Draaien praten over de Middenboulevard. Deze week is het bestemmingsplan aangenomen in de Raad. En Joke had een nogal uitzonderlijk standpunt. En volgens een lokale persmuskiet zelfs de bokkenpruik op. Dus bokkenpruik. we gaan dat eens even allemaal horen ja. van Joke. Uh, Grietje van Hulst is van de bibliotheek Duinrand. En die gaat iets vertellen over de activiteiten die er in de bibliotheek Zandvoort te beleven zijn. Maakt dus onderdeel uit van de bibliotheek Duinrand, dat zei ik al. En dan uh, hebben we als laatste nog uh, iets wat, uh, wat nauw aansluit aan wat jij net zei. Ja, dan, uh, dan krijgen we Mario van der Linden. Die gaat van alles vertellen hoe dat zit met de korendag, die vandaag dus start ja. in de Protestantse kerk. We gaan horen welke koren wat zo bijzonder is. En uh, de beachpopzingers uh, als organisator zullen, zullen dat toelichten. Ja, Ik, ik zie een fles, joh. ik weet niet wat hij allemaal bij zich heeft, die Gerard Scholt hoor. Maar goed, ja, dat gaan we moet, straks allemaal aan hem vragen. Dat toch lokale televisie hebben, Ja, lijkt me heer. wel. Maar goed, dit programma wordt natuurlijk ook uh, gemaakt door de twee, uh, wat zeg ik, vier andere mensen. Uh, twee staan er naast uh, mij, dat zijn de heren Van Dam en Leffert. Die uh, houden een beetje het uh, oogje in het zeil als het gaat om de techniek. En de dames uh, Roosendaal en Kerkman zijn verantwoordelijk voor de redactie. En de muziek, die is van mijn buurman Don de Grebber zelf. Nou, ik weet niet wat George in zijn mooie toverdoos heeft zitten. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 ik dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet, is heel die zomer alweer lang voorbij. Nou, dat het voorbij is, dat weten we al. Want als ik naar buiten kijk, dan kan je dus je paraplu en, en je zuidwester alweer op gaan zetten. Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Koks. Maar ik zit in mijn handen. En nou, ik, weet, ik, ik had vroeger een economieleraar en die zei van... Je hebt altijd van die bedrijven die doen aan branchevervaging. Nou, als ik dit uh, zie, dan denk ik wel zeker dat ze aan branchevervaging krijgen doen. We is we nou, wat, wat is dat? nou? Ja, waternet waternet zit nee. tegenwoordig ook in het bier. Dus ja, ja, ja, ja. Het is niet te geloven. Ja, maar niet alleen waternet. Dus, straks Radio Zandvoort ook, Wal. Oh, goh, ik, nee, ik, ik heb hem juist even al meegenomen. We al hebben wat, dus als policy dat gelijk, we tijdens de ja, uitzendingen dus niet nee, drinken. Nee, alleen water of koffie nee, of thee. Een, he, dus. een slokje misschien. Het is nee, nee. heel gezond zitten vitamines in. Ja, en, ja. <laughs> ja. Ik heb een zwakke Charakter, ik ben over te halen. Ja, jij wel, maar ik, ik, ik, ik, ik niet. Oh, mag ik het altijd dames aan de bar laten proeven? Nou, dan neem ik ook maar een slokje. Okay. Want, uh, <laughs> ik ben toch zwak. Maar goed, uh, mag we, uh, ja, je bent aangeschoven Gerard Scholten... voor degene die, uh, die zijn stem uh, niet hadden gehoord. Volgens mij uh, ben je niet helemaal goed bij stem. Dan nee, ik... het is een beetje... Ja, ik had gisteren een, niet een wilde excursie, maar ik had een wilde excursie gisteren. Een wilde excursie? Een, een wilde excursie, een kinderwilde excursie. Ja, het was... Het busje zat weer helemaal vol. En uh, jeetje, zeg, wat was het een prachtig herfstweer. Sowieso gisteren een beetje ja. winderig. En uh, die kleuren komen zo uh, heel mooi vanzelf tot, uh, tot z'n recht nu. En uh, ja, die herten zijn volop vanzelf aan, aan het burrelen. Ja. Dus we hebben een mooie rondrit gemaakt. We hebben konijnen gezien, we hebben damwetten gezien, reeën gezien. En uh, ges, gekropen zelfs geslopen naar die, uh, naar die vechtende damwetten. Dus het was uh, ja, geweldig. Maar goed... Met Kun je dat overdag ook horen, die herten? Ja, ze zijn nou... al, ze, zijn, ze dat ook overdag? Ja, ze beginnen nu echt, in die maand uh, oktober, beginnen ze volop uh, te burrelen. En, uh, oh, te burrelen? Ja, burrelen, dat is dat... Uh, ja, ze vergelijken het wel als als je een halve liter kolen opdrinkt en dan moet je nogal erg boeren. Nou, ja, dat is eigenlijk een beetje het, ja. burrelen zo, weet je wel. Dat uh, kan je eens een keer proberen, maar... Ik ga Van Dalen al vragen of ze dit woord op willen nemen in een nieuwe reeks. Dus ja, het, ja, ja. Nee, burrelen bestaat. Ja. Bestaat dan? Ja. ja. Dat busje met kinderen, hoeveel kinderen zijn daar dan? Nou, er, ja, het is, er kunnen er negen in, zeg maar. Okay. Dus het is altijd heel snel vol. En uh, we hebben er nu twee van die kinderexcursies. We waren twee, alle twee, heel direct vol ook. We hadden vier van die volwassenen-excursies. Uh, ja, was ook gelijk vol. Dus volgend jaar gaan we het gewoon nog meer uh, uitbreiden. Want het is ja, gewoon een groot uh, succes. Het is, mm. het is ook spannend natuurlijk. Hè? Je gaat er in het licht, in het duinen in. En langs brand wordt het schemerig en donker... Dus een geef met lantaartjes, sluip je daar nog door het bos en dan hoor je die oergeluiden van die damherten. Mm. En je ruikt ze, want het is een beetje, ja, ze, ze, ze plassen zichzelf allemaal in die bronskuilen, die damherten. Mm. En die kuilen maken ze weer om hun territorium af te zetten. Dus ja, dus, dus je ruikt die lucht gewoon van het wild. En, en je hoort ze en dan het gieren van die wind. Dus ja, spannend voor de kinderen. Kindertijd. Wat, ja, ja, wat gebeurt er als er nou, uh, als nou, je zegt het over territorium afbakenen. Wat gebeurt er nou als er een ander van die andere groep... Dat territorium binnenkomt. Ja. Dan staat er dan echt zo'n damheert met gewij vooruit en uh, gaat ja, dan. Uh, de ja, aan. ja, dan wordt het, het knokkoren. Dat zijn de toernooiplekken. Zo noemen Toernooi ze dat. Toernooiplekken. Ja, zo. toernooiplekken. Net als vroeger bij die ridders, zeg maar. Nou ja, dan hebben we ook hanggroepen, jongeren en uh, noem maar op. Maar dat ja. zijn dus eigenlijk <laughs> hangplekken voor herten. Hand, en dat ja, ja. Maar er wordt echt. Dat wordt, uh, dan komt er bijvoorbeeld een, een plaatshet, zo noemen we dat. Die heeft zijn vaste plekje, die heeft een mooi territorium. En dat weet hij al: dan komen er een stuk of 30, 40 van die hinders. Die mag hij beslaan. Nou, dat is dus zelf schitterend. En niet één keer, maar meerdere keren. Zodat ze zeker vruchtbaar wordt. Maar als er dan een jong het komt, die voelt zich ook sterk en stoer. Die probeert dan wel eens dat territorium aan te vallen, natuurlijk. En ja, dan krijg je dus dat gekletst met die geweien tegen elkaar. En je ziet ook die grond helemaal ongeploegd. Want eerst gaan ze dan met die volpoten. Zitten ze te ploegen als het ware in de grond. En dan stomen ze uit hun de, uit de neusgaten. En dan stormen ze op elkaar af. Nou, dan krijg je dat uh, gekletterd tegen elkaar. En, uh... Die toernooiplekken zijn dat zo'n beetje plekken altijd. Ja, en dat worden er dus steeds meer. Hè, want de damherten worden meer natuurlijk. Ja. Dus je steeds, steeds grotere uitbreiding. Nou zag ik gisteren ook een nieuwe vlakbij uh, vlak Vlakbij de ingang eigenlijk. En er waren echt drie mannetjes met elkaar bezig. En uh, nou, er liepen een stuk of twintig, dertig van die vrouwtjes omheen zenuwachtig te zijn. Want wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Weet je wel, wie gaat het winnen? En waar moeten we straks naartoe? Dus dat, was, uh, ja, dat zie je steeds meer. Ja, dus voor jullie is het makkelijk om mensen te leiden als ze dat willen naar, naar die plek, omdat ze vast zijn. Ja, ja, en, ja en wij willen als dus. Als je geluk hebt, zie je dan wat. Ja. Ja, nou geluk. Wij, wij, weten het, wij, zien het van te, wij gaan van tevoren zelf kijken waar het is. Ja. Dus wij laten de mooiste plekken zien. En het andere doel is erbij. Kijk, mensen moeten met zonsondergang eruit zijn. En dan begint het pas eigenlijk. Dan wordt het geluk. Dus, ja, dus wat willen mensen? Die blijven hangen. Dus wij, wij hebben extra strenge controles deze maand uh, oktober... Ja. En dan geven ze wel een kwartiertje respijt, Maar ja, wil je, ben je bij het vliegersmonument bijvoorbeeld... voordat je bij de uitgangsstand ja. voor het Salaan bent... Dan is het zeker kwartier lopen. Ja, dus absoluut. we sturen ze weg. En ja, als ze dan om acht uur er nog zijn in het pikken donker, ja, dan moeten we zelf gaan bekeuren. Maar dat doen we het nee. liefste niet natuurlijk, nee. want uh, dat, mensen komen er voor hun plezier. Maar we proberen met die werelddiscussies een beetje de grootste drukker af te halen. Ze kunnen dus bij ons boeken. Overdag kunnen ze gewoon tot en met, ja, het is zonsondergang. Het is nu uh, twaalf minuten over zeven, meen ik, gaat de zon onder. En uh, maar ja, dan moeten ze echt wel de duin uit. Ja. Oké. Okay. Oktober. Ja. Daar kwam je eigenlijk voor. Ja. Om, uh, om te vertellen over... Het bier komt wel hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> ik zie je ook heel begeerig naar dat flesje kijken, Don. Dus we, vergeet het niet. Maar, nee, nee, nee. Maar je, je kwam om ook iets te vertellen... wat jullie in oktober gaan doen. Zullen we dat eerst dan maar ja, doen? Ja, is goed. Ja, want ik, daarom heb ik al deze hele doos mee... eventjes met je allemaal... je voor Sinterklaas uit. Ja, even, ja ik dacht toch <laughs> thuis te krijgen. Ik, het is, hè, is niet, het, is is niet het kerstpakket, van. maar het herfstpakket. Ja, maar er zit van alles in van herfstvruchten. Hier hebben we de, de vlier... Weet je, daar maak je een lekkere vliereshem van natuurlijk. Vlierbessenschem. Uh, hier de esdoorn, de het uh, adelaarsvaren. Ik heb er van alles ingestopt. De berk, de eik. Ja, de berk die verkleurt zo goudgeel. Hè, ja, zo kijk, zie je dat? Zo mooi ja. Uh, goudgeel. ja Mensen zien het thuis niet, maar ik laat het wel even een beetje horen zo. Ja, ja. Maar ik vond het wel leuk om even mee te nemen om hem dan uh, en, en over te vertellen. En, en die meidoren vind ik ook altijd zo mooi, met al die bessies eraan. En kijk, dit is trouwens de vlieren, de vlier... Of uh, dit is de duindoren. De duindoren ja. Want dat is het bier wat ik hier heb, het duindorenbier. En daar is ook over verteld laatst... Als, als die vogels dit nou gaan eten... Nou, je ruikt het wel, mannen, Dan moeten jullie maar eens even hier aan ruiken. Ja, ik weet het van vroeger. Ja, ja. Dan, het ruikt al naar alcohol een beetje. Kijk, dan... Ja, Als, als die vogels... Ja, ja, ja. En gaan gisten. Ja. ja, en als daar de kramsvogels, die koperwieken of die, die, die, die de, de spreeuwen aan gaan eten... Ja, dan worden ze ook een beetje aangeschoten. Niet dat wij dat straks worden, van één slokje duindoren. Maar aangeschoten in wat voor opzicht? Nou, er zit toch oh, alcohol in. Oh, bedoel dus gaan oh, een beetje dus ja nee in de lucht. Precies <laughs> ze... wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Vrijdagavond in het dus... dorp wel eens, maar. Uh... Ja, maar zijn, ja, dat zijn vreemde vogels, Dom. Dus dat. <laughs> ja. uh, nou, ik vind die hele groepen koudjes soms heel vreemd doen, hoor. Maar uh, ik weet niet of die daar nou allemaal aan die duindoren hebben gezeten. Maar dus dat, dat gebeurt er en. Uh, dat is het mooie van nu in de, in de duinen wandelen. Hè? Dat is even een stukje reclame maken voor als je nu gaat wandelen. Het is gewoon schitterend. En terugkomen we dan op, op die lijst. Hè? Het nieuwe struinen, want die hebben we voor ons liggen. Het staat nu een beetje in het lijkt, teken van... Het lijkt alsof uh, ik het overhoord uh, door Gerard. Van wat staat erin? <laughs> nou ja, goed. Uh, ja, ja. Vertel maar. Nou, wat sportiviteit hebben we dit keer uh, voorop gezet. Want je hebt enorm veel trimploegen in de duinen. De, duin. de, de ijsklubverhalen bijvoorbeeld. Uh, nou Laars heb je, je hebt... Uh, Allerlei soorten Nordic walkings. Ontleent zich dat terrein dan van ja, jullie daarvoor om juist ja, dit soort dingen te doen? Toch wel. En is, staan jullie dat ook toe? Ja, ja het, is, het is zo groot. Bij de ingang is het dan eventjes, zeg maar, smorgens druk als iedereen binnenkomt. Mm -hmm. Maar het verspreidt zich heel snel. En uh, ja, het mooie van ons gebied is, het is dat afwisselende. Dat vinden hardlopers zelf Of trimmers of wandelaars, waar dan ook, die vinden het ook mooi. Ja. En, en ze lopen elkaar niet in de weg. Want het is zo groot en je mag struinen bij ons en die hardlopers blijven vaak op die verharde paden of die verharde zandpaden en de echte struiners, ja die pakken de wildwissels en die gaan langs die slootjes, dus die hebben toch hele andere, ja die hebben daar geen last van, die zoeken de steeltop. Ja, ik zie trouwens in het uh, voletje uh, een uh, aantal mensen staan. Tenminste, vader en zoon. De tuinmannen. Ja. En dat is, dat is, dat is heel leuk. Dat is de schoonzoon van uh, wethouder Gert Tonen die daarin uh, staat. Ja, ja. ja, dat klopt. Die, die, die, dat is uh, de, Dimitri. Dimitri ja. ja, Dimitri. Die heeft ja. nou een van de duintuintjes hier in de Zuidduinen. Ja. En die ja, ziet er zo schitterend uit. En zijn zoontje, uh, Mike, Mikke. Ja, Mik. Mik van Zeven. Die helpt hem er altijd bij. En die heeft namelijk zijn eigen kruidentuintje er al in zitten. En ik, ik, ik denk, nou, daar wil ik toch eens uh, uh, even een kort interview aan ze geven. Want wat is het nou? met? die Mick, die heb ook nog eens een keer een paar damhertige gevonden daar dat ja, Vlak ja. om zijn tuintje heen. Dus dit is een prachtig stukje ja, promotie, vind ik, van, van, van ho, hoe je de natuur dicht bij de mensen kan brengen. Nou, dat zeggen ze zelf ook. En ze er heerlijke producten vanaf natuurlijk van die uh, duintuintjes. Dus vandaar het interview met, uh, met Dimitri en uh, zo, Mick, ja. ja. En uh, nou, zo staan er allerlei soorten artikelen weer in. Bijvoorbeeld over hoeveel knalen er wel niet zijn in de duinen, hoeveel kilometer geulen, 22 kilometer geulen waar het water dus geïnfiltreerd wordt. Ja. Nou ja, en uiteindelijk op de, op de achterste pagina staan weer alle excursies hè, die we... Aan maand, uh, of ...aankomende maanden gaan geven. Ja. Maar wat wil het nou? Ja. We gaan bijna ten onder aan ons eigen succes. <laughs> Want al die wilde schussie, ...die waren in een mum van tijd volgeboekt. En zelfs die... Uh, fietsdiscussie die was bijna vol, hoorde ik. En dan krijgen we de 24ste... Uh, ...zaterdag 24ste... ...dat is dan... Heel, ...in heel Nederland zo... ...de nationale nacht van de nacht... Ja. Dus dan krijg je allerlei excursies in de Kennemerduinen, in de Amsterdamse Waterleidingduinen, in de landgoederen van Noord-Hollandse landschap, mm -hmm. Elswoud, overal eigenlijk. Dus dat hebben wij, wij hadden er ook uh, eerst één, later hebben we er nog eentje bij geboekt, maar alle twee ja, die zitten ook alweer uh, weer volgeboekt. Dus dat, uh, dat is uh, ja, wel een enorm uh, succes ook, wel jammer voor de, voor de luisteraars. Wat blijft er daar nog over, zou je zeggen? <laughs> ja. wat, wat voor excursies kunnen ze nog doen? Nou... Dat zijn natuurlijk sowieso die, die uh, zondag excursies, hè, van met de natuurgidsen. Ja. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, nou, 4 oktober, dat is morgen al. Ja, 4 oktober. Dus mensen die dan toch niks te doen hebben, die kunnen dan uh, zich melden bij. En ja. 18 oktober ja, is, en, is er ja, ook nog een. Ja, en 18 oktober. Er, er kunnen alle kan twee... niet, dat uh, verbied ik, want ja? dat is mijn verjaardag. Dus. Hey, dan gaan we wel naar jou toe. <laughs> ja, nou, oh, daar wordt het stil. Maar uh, ik ga even verder. Geen jij maar gewoon door. Om één uur is dat bij de oranje bij de Oranjekom. Hè, dat is bij de hoofdingang. Uh, en dat is... Uh, ja, dat, het is gratis, hè, die excursies, dat doen de IVN-gidsen altijd, of andere natuurgidsen. En die nemen je mee, hè, duin in. Dus dan zie je ook al een stukje natuurlijk van, uh, van de herfst, van de brons. En uh, ja, dan wordt het gewoon een... Uh, ja, dat zijn hele goede wandelingen waar je een hele hoop van uh, op kan steken. Maar ja, genoeg daarover, nu het bier. Het bier, oké. Okay. Goed, ik, nou, ik heb Gerard. Gerard, Ja, ik ja. ja. Ik dank je hartelijk uh, voor, uh, voor ja. je komst. Uh, dan uh, gaan we dit e eerst even uitproberen. Kijk, ja. het wordt al al Hij zal ook van... vertellen eens even. Oh, oh, ja, ja, ja, ja, bier, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, de nou, de de bar, de bar, uh, ja, De bardienst de bier, maar... komt nu wel in actie met een doekje. Je ruikt het nu ja. al eens. Vertel even ja, nou, wat over dat bier. Hoor. Ik Even kort dan. Ik ruik de duin door en zal, uh, als ik het flesje geopend heb, dat doe ik ook voor het eerst niet ja? hoor. Nee, het, het is bier, gemaakt door uh, bierbrouwerij Klein Duimpje. En die verkopen we verkopen we sinds kort in het bezoekerscentrum. Ja. Maar het mooie is... Ze zitten zo verschrikkelijk vol met vitamine. Er zit ook wel een beetje alcohol in. Veel vitamine C schijnt Ja, in die, ja. Uh, Kijk, dat vind duim. ik nou weer aardig uh, van ja. onze uh, collega Daan Lefferts. Die gooit er gelijk meteen een stukje keukenpapier op. En weg ja. is het bier ook meteen. Ja, hè? Dat, dat, is dat, dat is ook wel het, uh, het mooie. Nou, ik, Goed, ik, ik, uh, ik ga hem heel voorzichtig inschenken. Duidelijk dus. Dat, het ja. is uh, te, te tappen bij Klein Duimpje. Daar uh, wordt het gemaakt. Nou, of, ik ben benieuwd hoor. Wat ja, of in het de, bezoekerscentrum. Wat is? He? Ja, in het ah. bezoek. En het is gewoon leuk voor zelf. Het is niet apart Het is heel de avond zo'n een maar af en toe, als, uh, om een keertje cadeau te geven of zo, weet je wel, dan... Uh, is wel heel is, apart. Ja, heel apart. Speciaal uh. voor ons gebrouwen. Ik, ik, ik ga het ook eens ik, ik aan Floris vertellen, want dat is voor ja, hier ah, natuurlijk ja, ook een zou, heel speciaal het zou, iets. Het uh, ja. zou wel heel bijzonder kunnen ja. zijn, ja. Ik, ik ga ook een slokje nemen. Ja. Nou, Oké, okay, Gerard en uh, de, uh, de rest van het spul is aan het bier. We gaan een stukje muziek draaien en ik denk dat dat van Neil Diamond zou moeten kunnen zijn. Wonderful.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 Take the blues and make a song We sing them out again Come sing them out again Song, song, blue Weaving like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Funny thing You can sing it with a cry in your voice And before you know it started feeling good You simply got no choice Hey girls, come on down, help us out Song, song, song, song blue Everybody knows one Everybody does Song, song, song, song blue Every golf grows one You know it too blue. Soft, soft, blue Weaving like a willow, yeah I've been feeling good. Come on now, song, song. I'm Nou, die uh, Neil Diamond die zal toch langzamerhand denk ik uh, toch ook al richting de 70 moeten gaan lopen. Hij heeft vorige week zijn 70ste verjaardag Dat dacht ik heeft. al, ja, ja. Dus dat is de reden waarom we hem eigenlijk uh, draaien. Eventjes ter van Ja, dat, dat lijkt me wel, uh, wel op zijn plaats. Die is inmiddels uh, drie minuten voor half elf geworden. We gaan praten met Marjan Stift. Ja, ja, van... Meerwaarde. Meerwaarde. Ja, dat klopt. Is dat een stichting ja. Meerwaarde? Ja, dat is een, ja. uh, een stichting, ja. Oké. Okay. De stichting, wat, wat doen ze precies? Uh, nou, de Meerwaarde. Uh, die heeft een, een team van uh, vrijwillige buurtbemiddelaars. die uh, helpen conflicten op te lossen tussen buren. Ja. ja, conflicten. Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat gebeurt er dan? Denk meteen aan de rijdende rechter. Hè? Dat zeiden we bij de inleiding ook al. Mensen die. ...geweldige problemen hebben over een waterafvoer of een overhangende tak van een bouw. Oh, ja, de stereo die bijvoorbeeld van zo'n lief te hard staat, dat kan natuurlijk ook een probleem zijn. Ja, dus praat je dan over dat soort dingen? Ja, wanneer buren een conflict hebben en daar samen eigenlijk niet meer uit kunnen komen... ...omdat ze niet meer met elkaar kunnen of willen praten, het lukt gewoon niet meer... ...dan kan zo'n klacht bij de meerwaarde terechtkomen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan uh, de coördinator van de meerwaarde die, uh, maakt een team van uh, twee vrijwilligers, vrijwillige buurtbemiddelaars. Mm -hmm. uh, die nemen contact op binnen een week met de melder. Ja. En dan wordt er een huisbezoek afgelegd en wordt er geluisterd naar de klacht. En met goedvinden van de melder ga je naar de buren uh, waar het conflict dan uh, mee uh, ...uit de hand gelopen is. Of... Lo lost, dat, uh, los, ja, lost zich dat in een gesprek dan soms wel eens op? Nou, je gaat met de tweede partij praten... Hmm. ...die soms niet eens weten wat er aan de hand is... ...en dan kijk je of je een bemiddelingsgesprek... Uh, ...kan gaan organiseren tussen de buren. Ja. En de buurtbemiddelaar die, uh, begeleidt de mensen... ...zodat ze zelf naar de oplossingen ja. kunnen gaan zoeken. Er hoeft maar één partij in feite jullie in te schakelen. Ja. Ze hoeven het niet samen eens te zijn en nu laten we het bemiddelen, want misschien wil een van de twee dat niet eens. Ja, nou dat is dan jammer wanneer dat uh, niet gebeurt. Het is natuurlijk heel prettig uh, wanneer je met je naaste buren een goede relatie hebt. En dat je, je hoeft niet bij elkaar op de koffie, maar dat je elkaar in ieder geval dag kunt zeggen en dat je je veilig voelt in je eigen huis. Ja. Ja. Voordat iets echt uit de hand loopt, de politie bij moet uh, komen, uh, proberen wij de mensen weer in gesprek te laten komen met elkaar. Los, los je dit soort dingen alleen maar met gesprekken op? Uh, nou, in ieder geval daar zijn wij voor. Ja, ik bedoel dat, dat jullie dan als bemiddelaars komen jullie er dan uh, tussen, zeg maar... Dan proberen jullie het gesprek met zowel de ene als de andere. En dat jullie dan heel langzaam dan weer uit terugtrekken. als jullie vinden en denken: van nou, dit gaat wel goed komen. Zo. Nou, je maakt afspraken. De, de mensen komen vrijwillig naar een neutraal terrein. om het gesprek te voeren. En je hebt afspraken van hoe het gesprek verloopt. De bemiddelaar die kan het gesprek stoppen. En de twee partijen laten elkaar uitpraten. en gaan echt naar elkaar luisteren. Er worden van tevoren wat spelregels ja, uh, gegeven, ja, door de bemiddelaar ja. gegeven. Ja, dat ja. Uh, gaat uh, met spelregels. En de bemiddelaar kan ook zeggen van nou stop, het gaat niet de goede kant op. En dan kom je er niet uit helaas. Maar dan is er in ieder geval geprobeerd om de mensen weer met elkaar te laten praten. Ja, ja als, we komen heel langzamerhand al op het terrein van de bemiddelaar die, de bemiddelaar dat. Dat betekent dat hij bemiddelaar over een heleboel vaardigheden moet beschikken. Ja, er is een, een opleiding. Je krijgt training, echt gedegen opleiding. Zodat je weet welke vragen je moet stellen. En een luisterend oor hebt voor datgene wat, wat er speelt tussen de buren. En, en de situatie niet laten escaleren, nee. erger worden. En, ja, en dat, ja. soort dat is de bedoeling. De oplossing van het geheel. Ja. Ja, en zodat de buren door met elkaar in gesprek te komen... en naar elkaar te luisteren, begrip hebben voor elkaar situatie. Want vaak weten ze niet eens wat er aan de andere kant van de muur speelt... en zit je heel ja. boos te maken op iets wat, waar de oplossing heel dichtbij ligt. Ja. Wel, stel je voor, dit klinkt me zo interessant in de nou, Dat wil ik wel worden, hè. Dat, dat kan, bemiddelaar. Ja. Vrij, het zijn vrijwilligers. Ja, wat zeker. ga je dan met me doen als ik me aanmeld? Uh, nou, de... Uh, de buurtbemiddeling Zandvoort zoekt zeker uh, voor het project dat drie jaar gaat lopen tien vrijwilligers. Deze mensen kunnen helpen bij het oplossen van uh, de conflicten. Tot mensen die elkaar niet meer aankijken en die breng je weer in gesprek. Ruzie terugbrengen tot een kwestie uh, waarin bemiddeld kan worden. En uh, wanneer je aanmeldt, bijvoorbeeld bij de buurtbemiddeling... buurtbemiddeling.meerwaarde.nl uh, of bij de coördinator, dat is telefoonnummer 023 569 en dan uh, wordt er een, uh, een gedegen opleiding uh, aangeboden. En er wordt uh, onder andere toneelstukjes gespeeld. Met uh, echte uh, acteurs worden uitgenodigd. Okay. Ja. En, en kijk je al van tevoren? Word, word ik getest of ik eigenschappen heb die, die me geschikt maken? Nou, eigenlijk ik? kan iedereen uh, zich aanmelden. Uh, zoals u en ik. En iedereen die geïnteresseerd is. Er is een intakegesprek. En uh, vindt de coördinator het wel of niet iets voor je, dan... Word je op uh, of dan krijg je alle papieren om de opleidingen te gaan volgen? Ja, ja nou wil ik vrijwilliger worden? Ja, hoeveel tijd gaat me dat kosten? Nou, er zijn uh, ongeveer uh, vijf uh, team- en intervisiebijeenkomsten per jaar. Ja. En wanneer je uh, een zaak uh, aanneemt, want dat kan je natuurlijk ook zeggen: uh, ik heb werkzaamheden te doen. Op dit moment komt het me niet uit. Het is vrijwillig, op vrijwillige basis, dan gaat het uh, om drie gesprekken, dus het, uh, het gesprek met de melder... het gesprek met uh, de buurman of de buurvrouw... en daarna, als het tot de bemiddeling komt, het bemiddelingsgesprek. Daarna is er nog nazorg... Uh, na een aantal weken wordt er opgebeld om te kijken hoe het gaat tussen de buren. En eventueel zou er weer een bemiddelingsgesprek kunnen komen... ...of individuele gesprekken ja. met buren. En nou geloof ik dat er heel veel tussen hemel en aarde is... ...maar juist op het moment dat je dit uh, dus doet... ...komt er een lieve heersbeestje ineens voor mij. Ja, nou, Dat is natuurlijk wel, wel, wel symbolisch voor, uh, voor dit onderwerp eerlijk ja. gezegd. Uh, goed, uh, het gesprek. Uh, zoveel tijd gaat het uh, dus ook uh, erin zitten... Uh, ja, wat, wat, wat nog meer? Uh, dit uh, ja, heeft natuurlijk ook te maken met vaardigheden. Die, die, die, die, die worden dus gegeven in dit soort uh, ja, opleidingen, ja, moet ik ja, het zo zien? Ja, trainingen, trainingen en opleidingen. Ja. Ja, er zijn een aantal cursusdagen op zaterdag. En uh, dan krijg je een certificaat. Het is ontzettend leuk om uh, met uh, nou, gelijkgestemde vrijwilligers uh, je vaardigheden uh, te oefenen. Ja. En, uh, en, Goed, dan ga ik dat doen en ik ben redelijk succesvol. Maar heb ik ook macht? Kan ik iets dwingend opleggen? Nee, nee, nee, nee. Is... Alles gaat op vrijwillige basis. De bemiddelaar die stelt zich neutraal op, oordeelt niet, luistert en probeert uh, het gesprek te leiden tussen buren die terecht zijn gekomen in een conflict en een oplossingen te zoeken. Ook de, uh, de Par twee partijen uh, moeten we wel bereid zijn om naar de oplossingen te zoeken. Ja. Okay, ik heb er zoiets van. Uh, het lijkt wel zoiets wat ze met een duur woord noemen. Een mediator die dan op een gegeven moment uh, bezig is. En dus kijkt naar het proces. In plaats inderdaad. van de inhoud. Ja, dus, niet, dus, niet, uh, dus niet gewoon naar wat er inhoudelijk gezegd wordt. Nee. Maar meer kan kijken van of die twee mensen die het conflict hebben, of in ieder geval de, de kwestie waar er iets tussen speelt, om het uh, om te kijken of er uh, nog een basis is om, om in gesprek te kunnen blijven. Ja, om de relatie weer goed uh, te, te ja. maken. Dat is. Natuurlijk heel erg prettig als je op goede voet met je buren staat. Ja, het is, het is eigenlijk, eigenlijk een beetje een relatiebemiddeling, ja, als ik het zo, inderdaad, zo, zo ja. uh, hoor. Ja, ja. Ja, het is dus absoluut geen rijdende rechter. De, nee oh, hoor, nee, nee, niets opgelegd. Nee, nee. De beslissing komt en de oplossing uh, komt van de, de buren af. En uh, wanneer zij ook echt de oplossing zoeken samen... dan heb je veel meer kans van slagen ja. dat het in de toekomst... Uh, ja een prettige relatie is in plaats van elkaar boos aan. Wie, wie zit hier eigenlijk achter dit initiatief? Het is voor mij een beetje een verrassing ineens. Dat het ja. komt ineens, ja, ja. ja dat ja. zag ja. ik ook eerlijk gezegd. Wie heeft initiatief genomen? Nou, uh, wie zit er hier achter? Ja, het is uh, uh, eigenlijk een idee uit Amerika, zoals veel ideeën. Uh, Halverwege jaren negentig is naar Nederland gekomen. Op dit moment zijn er uh, 133 gemeentes die succesvol werken. Ja. Met de buurtbemiddelaars. En het is als een soort olieflek. Ja, maar jullie als stichting Meerwaarde zijn opgeroepen om dit te doen. Wie, wie, heeft, dat, wie heeft in Zandvoort dat... Uh... Dat initiatief genomen. Nou, De coördinatoren in Haarlem is het uh, twee jaar terug uh, eigenlijk gestart. En uh, alle andere omliggende gemeentes uh, hebben die berichten gekregen. He heeft de gemeente Zandvoort hier uh, ook een, een vinger in? Jazeker, de coördinatoren, de politie, uh, de woningstichting uh, en de KEI en de gemeente. Die hebben uh, lang onderhandeld en de neuzen staan dezelfde kant op. Zodat dus dat... het ook... ...in Zand wordt ingevoerd en ingezet. Ja, nou, dat is, dat is in ieder geval al heel prettig. Uh, mensen kunnen dus zich melden bij dat e-mailadres. Ja, de buurtbemiddeling uh, apestaartje meerwaarde.nl. Uh, telefoonnummer van de coördinator 023 569 8883 En ook op de site van de politie en van de gemeente... Uh, is de informatie te vinden en de adressen. Overal liggen gevoelders, zodat geïnteresseerden uh, meer van de buurtbemiddeling uh, kunnen lezen en te weten komen. Hartelijk dank. Okay. Dankjewel Marjan. Ja, ja. ja. Carlos Santana, als ik uh, kijk tegenover me nou, zie ik geen, geen Carlos Santana, Santana er, nee. nee, nee hij, is wel wakker geworden ja, hij is wel wakker geworden. <laughs> <Jawel, jawel, jawel. laughs> Voorzitter van de BKZ, wat doet die man eigenlijk allemaal niet? Nou, valt wel mee. Je hebt niet allerlei onbetaalde nevenfuncties hier in dit dorp. Nou ja, goed voorzitter van de BKZ natuurlijk, uh, sinds februari van dit jaar. Ja. En uh, uh, al elf jaar voorzitter van uh, de enige echte tunnelvereniging van Zandvoort, hè? Ja. Hildering. Ja. Ja, ja. En verder uh, word ik wel eens gevraagd om wat dingetjes te doen en dan help ik altijd graag, want dat vind ik leuk. Ja. Goed, uh, gisteren, ik was erbij bij de opening ja. van, uh, van Kunstkracht 12. De gestrande koffer, dat is het thema. Klopt. Ja, hoe denken die kunstenaars dat allemaal uit? Want ik zit me dat af te vragen. Vorig jaar was het over iets met de zee, geloof ik? De gedroomde zee. Ja, de gedroomde zee. En nu was het een gestrande koffer. Hoe komen ze erop? Zit jij daar dan bij? Volgens mij niet. Nee, al sla je me helemaal dood, Jaap. Ik heb er geen flauw bedoel van. Nou ja, een half jaar geleden begon Ton Timmermans oproepen te doen van Timmermans, Ton Timmermans is iemand die loopt een beetje op de achtergrond mee en die... Die rommelt een beetje en die doet een beetje en die komt ineens baf met een idee. En dan zegt iedereen, tjoe, dat gaan we doen. Ja. En hij heeft dat gewoon en dat is zo verschrikkelijk leuk. Die man is zo creatief, die kan zo, zo creatief denken ook, maar ook creatief denken zodat je het kunt maken. Ja. Je kan van alles gaan verzinnen, maar als je het ja. niet kunt maken dan werkt het niet. Ja. Dus wat hij in zijn hoofd heeft, dat kan hij ook ja. met zijn ja. handen doen. Nou ja goed, en hij, wat, hij, wat hij verzint dat is ook voor de vereniging haalbaar met die koffers bijvoorbeeld. Nou, uh, had ik het gisteravond in dat uh, gesprek, dat wordt uh, misschien nog vanmiddag uitgezonden en anders wordt dat morgenmiddag uitgezonden. Dan vraag ik, uh, van. je bent voorzitter van de BKZ, hoe krijg je die kikkers allemaal in die kruiwagen? Want het zijn allemaal aparte <laughs> karakters, want het zijn allemaal vrije geesten. Ja, hoe, ja hoe krijg je nou, dat voor dat, elkaar? Nou, dat was, dat was wel even wennen voor me natuurlijk, want ik, ik was natuurlijk al uh, tien jaar gewend om, uh, om uh, voorzitter te zijn van, uh, van de toneelvereniging. Ja. Ja, en die, die mensen willen allemaal één ding er is toneel spelen. Dus die neuzen staan allemaal wel redelijk dezelfde kant op. En, en ze werken aan één project. En ze werken aan één project, precies. En, maar bij die kunstenaars. Toen ik vorig jaar in het bestuur toetrad toen had ik zoiets van, jonge, jonge, jonge, jonge, hoe krijgen we dat voor elkaar? En uiteindelijk is het toch gelukt. En hoe het, hoe het gaat, Jaap, ik weet het niet. Maar ik denk ook, de sfeer binnen de vereniging op dit moment heel erg goed is. Dat iedereen ook wat voor elkaar over heeft. Ja. En dat zag je gisteren. Je de met... Mario Been van, uh, van de BKZ? <laughs> ja. Ja, ja, ja, bedoel, nou, Mario Been, die Mario Been heeft de nou, ja, nek goed. in de vaart en volgen erop weten te sturen. Ja, en nu Feyenoord. Ja, precies. Nou ja, misschien wel. Ja. Ik weet het niet. Ik doe het, laat ik het zo zeggen, Jaap, ik doe het niet bewust. Het zal in mijn natuur liggen, denk ik, dat ik mensen makkelijk uh, dezelfde kant op krijg. Ja. Maar als je het gisteren overzacht... Ja, maar dat kan, die ken ik al zelf <laughs> verschrikkelijk lang. Ja, ja. Dat, uh, die ken ik inmiddels ook alweer 30 jaar, dus uh, ja. ja, zo onderhand maar goed, wel. Ja. Maar dat, het is dus een gave. Nou, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Dat moet een ander beoordelen, Jaap. Dat vind ik altijd moeilijk om van mezelf te zeggen. Maar wat, wat, wat mij dan opvalt, zoals gisteren bijvoorbeeld, met het opbouwen in het gemeenschapshuis... Dat, uh, dat iedereen elkaar helpt en die heeft een schroevendraaier en die heeft weer een niet-tang en die heeft weer een buigtangetje om ijzerdraad te buigen en die leent bij die en die leent bij die. En ik krijg de indruk dat dat hoe langer hoe beter gaat worden binnen de vereniging. Ja, dus. Goed, maar nu uh, kunstkracht 12. Kunstkracht 12. Zo is uh, dat. Het evenement zelf. Ja. Vandaag start? Start om twaalf uur vanmiddag. 12 uur? Ja, om twaalf uur. We hebben een infobali stand in het gemeenschapshuis bij het busstation. En daar Is het zijn... verstandig om daar te beginnen ook? Uh, ja, dat, nou ja goed, ik denk het wel. Want als je geen catalogus hebt, dan hebben we daar de catalogus liggen. En, een routekaart. en de routekaart erbij. En uh, alle werken van de kunstenaars staan in die catalogus. Dus je kunt van daaruit kun je heel mooi een rondje gaan maken. Ja. En je kunt er helemaal zien in een in, in middag hoor. Ja. Uh, ik kan me voorstellen van uw werk is er wat te zien. Hebben ze ook speciaal voor deze gelegenheid werk aangemaakt? Er zijn erbij, waarvan ik weet, die vrijdagnacht... Nee, niet vrijdag, donderdagnacht. Ik laat het goed zeggen, donderdagnacht. Nog om twee uur de finish op een schilderij hebben gebracht. Okay. En dat meegenomen hebben naar het gemeenschaphuis. Dat hangt nu is gewoon niet dat hangt droog te droog. Dat hangt nu te droog als het ware, ja, precies, ja. ja Je mag er ook niet aan zitten. Nee, maar er zijn mensen die echt speciaal maken. We hebben een, een kunstenares, Dorrit Klomp. Die komt uit Amsterdam, die is zeer bekend in het Amsterdamse kunstwereldje. En die, die maakt ook specifiek doeken en schilderijen voor Kunstkracht 12. Ja. ja, want je geeft al aan wat er al zoal te zien is. Ja. Wie zijn onder andere de, de mensen? Nou, het zijn te veel om op te ja, doen. Het zijn er 36, maar we, we, het, wat leuk is dat we binnen de vereniging hebben sowieso mensen die, die niet meer alleen uit Zandvoort komen. We hebben ook mensen uit Haarlem, Heemstede, Aardenhout. En we hebben Dorrit dan uit Amsterdam. We hebben mensen uh, uit... En waar exposeren uit... die dan? De, uh, de gastexposanten oh, ja. zitten bijna allemaal in het gemeenschapshuis. Okay. Maar er zijn ook, uh, dat is ook weer leuk, uh, kunstenaars in Zandvoort... die dus weer een gastexposant in hun atelier hebben. Okay. Hey, bijvoorbeeld uh, Mona Meijer heeft een gastexposant in haar atelier. Hoe uh, um, heet ze? Margreet Maaienburg... De Kruisstraat heeft ook een gassexpazant, want we kunnen ze niet allemaal kwijt in het gemeenschapshuis. Nee, ik wou zeggen dat het werk is, Wat is Ja, je 13 man uh, ja, ja, ja, Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Dus, uh... Oké, okay, dus ik start in het gemeenschapshuis. Ja, je start het... daar kijken. Ja, ben je uh, afhankelijk van, van uh, hoe geïnteresseerd je in kunst bent, ben je uh, een drie kwartier uh, kun je een uur kun je daar wel rondlopen. En je kunt lekker gezellig praten, je kunt een kopje koffie drinken, de bar is open. En uh, dan kun je gewoon uh, gaan, gaan, gaan lopen, dan ga je richting de Kerkstraat. Dan pak je bijvoorbeeld eerst uh, de Burenweg, ja, de Voigt. Ja, liep, liep, liep, liep, liep. Daar staat Noor Brand. Nou, dan loop je door naar de ouders mederij van Gansner. Daar staat Margreet, Ras en uh, Ella Kuil. Nou, dan kun je weer teruglopen. Dan ga je naar het, kun je naar het museum toe gaan. Daar is een overzicht en toonstelling. Dan kun je de Kruisstraat pakken. Je kunt uh, Hobbyart, de winkel pakken. Daar uh, wordt geëxposeerd. Uh, nou, dan kun je zo richting de boulevard gaan. Dan ga je naar uh, Mona Meijer. Dan loop je door. Dat is dan het verste eigenlijk. Naar de Brede Rode Straat. Naar uh, René Keisler. Nou, dan kun je naar de Oude Maria School gaan. Daar wordt geëxposeerd. Je kunt naar Arvee uh, op de Kostverlorenstraat. En dan heb je nog, als je tijd over hebt, kun je nog naar Jan Drommel gaan. Op de boulevard. De Blueport House. De Blue House. Dat is dan wel weer een eentje weg. Maar Jan heeft graag al zijn spulletjes gewoon thuis. Dus nou, dat, dat, dat, uh, dat accepteren we dan. Jan, we hebben Houdt geprobeerd hoor, of hij naar het gemeenschapshuis wilde. Maar dat, nou ja, dat wilde hij niet. Nou, nee. goed, dat, uh, maar dat hij had we wel weer iets bijzonders. Had ik begrepen. Had een portret van zijn broeren gemaakt. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, ja? dat heb je ja. mij verteld. Ah, Oké, okay. nou, dat zou heel mooi zijn. Van Piet. Ja, ja. Nou ja Goed. En, en waar zitten we nog meer, jongens? Ik, ik, ik weet het allemaal niet helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, uh, Stationstraat, uh, Secretaris van Spijkstraat, uh, Louis Davidstraat is dan het gemeenschapshuis. Uh, Kruisstraat, Noorderstraat, Burenweg, uh, Dokter Schaapmanstraat, ook heel leuk. Uh, Keramiek. Ja. Heel mooi, in uh, Terre Panache, ja. het pension uh, Koninginnenweg, Hoek Koninginnenweg, uh, Mariaschool, uh, Haarlemmerstraat, Loes Dirksen, die is ook thuis. Ook heel erg leuk om te Meijers, gaan. Mona Meijers, er ook wel bij. zit hier op de boulevard, ja. Vuurboetsstraat boulevard. Ja. Dus uh, ja, het is echt uh, heel leuk. Als ik daar langs loop, wat, wat voor kunstvormen kom ik dan tegen? Alles. Schilders natuurlijk. Ja, uh, schilders, uh, wat zeg ik, keramiek, uh, uh, beelhouwwerken natuurlijk, uh, staal. Uh, ja, van alles, jongens. Echt, het is te veel om op te noemen. Ja, ja. we hebben ook fotografie bijvoorbeeld in het gemeenschapshuis. Ja. Kijk eens, Prachtige foto's. Echt weerzinwekkend mooi. Heel goed. Ja. Dus ik kom allerlei disciplines tegen. Uh, bijna alle disciplines van, van de kunst uh, kom je tegen. Figuratief, uh, alles. Alle beelden van de ja. kunst. Be alle beeldende kunst, ja. Ja, ja. En het leuke is, we hebben dus overal die koffers staan hè, bij, bij die ateliers. Ja, maar wat is de functie van die kunst? Nou, we, dat is dus het idee van Ton. Een koffer heeft geheimen. Wat zit erin? Wat heeft erin gezeten? Waar is hij allemaal geweest op de wereld? Uh, zit er geld in? Zitten er de drugs in? Moeten we de explosieve opruimingsdienst bellen? Heeft iemand zijn koffer gewoon vergeten? Ah, of, of er is iemand die nog ergens, een wietplantage, ergens op zolder? Precies, planen, nou ja, verzin het maar, dus, je kunt er alles dus, oh ja. van maken. <laughs> ja. Maar het prikkelt wel, het maakt je nieuwsgierig. En dat is met kunst natuurlijk ook de bedoeling. Het moet je prikkelen, het moet je nieuwsgierig maken. Uh, het moet vragen oproepen. Dus dat is een beetje de connectie. Maar het leuke is, we hebben ook een, uh, een uh, uh, prijsvraag, een soort prijsvraag bij die koffers. Mensen kunnen in de ateliers een uh, prijsvraagformulier invullen. Waarbij ze invullen wat hun de leukste koffer vinden op de route. Nou, dat formuliertje leveren ze dan bijvoorbeeld in bij het laatste atelier waar ze komen die, uh, vandaag of morgen. Staat een stembusje uh, of zo? Uh. Ja, ook een, een, een doosje, dan kun je het afgeven. En uh, nou, voor ons heel ingewikkeld en moeilijk systeem wordt daar een winnaar uitgekozen. En die winnaar krijgt een kunstwerk wat wij gisteravond als leden van de uh, BKZ allemaal op gehad hebben. Wij waren namelijk herkenbaar ja. met een heel klein koffertje ja. op onze kleding. En die koffertjes worden verwerkt in een kunstwerk. En dat wordt dan uitgereikt aan degene die de winnaar is van de prijsvraag. Ja. Ja. Leuk hè? Uh, dat is leuk. Ja. Uh, gisteren bij de opening, dat viel me ook op, hè, uh, was Gert Tonen die uh, dan op een gegeven moment uh, ja, het startsein mocht uh, geven. Ja. Maar wat nou zo grappig was, over die koffer. Hij had het over, en de meeste luisteraars van, laten we zeggen, 50 en uh, omtrent de 50 had het over... okie trooi, trooi. trooi, ja, ja, ja, ja, ja met ja, de, hij, de krentenbollen. Hij, was, de krentenbollen, ah, ja. hij ja. was dus al eerder geweest bij uh, de Bodaanstichting Stichting. En ja. daar had hij al geld uitgegeven voor, geloof ik, een maaltijd. Dus ja, had, een aaring, weinig geld om, om de krentenbollen krentenbolle. te kopen. Ja, precies. Het, ja. Is, het is wel een krentenmicro. hoor. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat heb ik gisteravond ook gezegd in mijn dankwoord. Echte, echte minister van financiën. Maar dan alleen voor Zandvoort. Hè? Dan... Ja, maar daar is hij ook voor natuurlijk. Ik bedoel. Uh... Nee, ik moet zeggen, wij hebben ontzettend veel medewerking. Weer van de gemeente gehad. Dat mag ook wel eens gezegd worden, want we wel een beetje gemopperd op gemeentes. Maar. Dat is overal in het land natuurlijk. Niet het ja, is het antwoord. ook een beetje flauwekul uh, te maken. Ja, maar ik mag ook graag een grap met hem maken. Maar ik vind het ook best wel belangrijk dat het ook wel eens gezegd wordt. Dat de gemeente best wel een boel doet hoor. Ja. Ja, want, uh, en het is altijd een vergunning voor het busje wat de, de, voor de het gemeenschapshuis mij, staat. Ja, en noem het maar op. Want er viel mij één ding op. Uh, de subsidieaanvraag van de biennale. Ga ja. je dat nou eindelijk eens een keer ja. goed regelen dan? Want... Nou, dat wist ik niet. Ja, ik zeg, we hebben wel een... Uh, een, uh, een uh, een, uh, uh, subsidie die om het jaar gegeven wordt voor de grote kunstbiennale, dat is dus volgend jaar weer. En die subsidie die staat vast voor om het jaar. Ja. Dat hebben we afgetimmerd dus met moet, de gemeente. Dus je moet hem aanvragen in 2010 geloof voor ik? 2011. Ja, voor 2011, precies. Dus volgend jaar moet ik aanvragen voor weer de kleine kunstkracht 12. Ja, precies. Nou, en dat, dat wisten we niet omdat we er vanuit waren gegaan dat we eigenlijk dit jaar niks zouden krijgen. Ja. We hebben toch de stalen schoenen aangetrokken, we hebben toch in juni, want Gert zei wel uh, kwam op als kakken, maar het is niet zo. In mei juni hebben we dat aangevraagd. En kijken nou, we zien wel wat er komt. En daar kunnen we dan ook ons programma op afstemmen. Ja. Maar dat is ook, ook wel belangrijk. dat Je weet je kan geen euro uitgeven als je hem nog niet hebt. Nee. Want we willen wel als vereniging gezond blijven. Zowel financieel als, uh, als organisatorisch ja. natuurlijk. Over de vereniging... Ja, Sorry, Don, nee, nog één ga vraag. Uh, over die vereniging gesproken. Uh, er is naast de vereniging ook nog een club van vrienden van de beker. Ja, ja, ja dat, is, nou goed, uh, dat, is, dat is in Nederland natuurlijk zo. Dat je hebt overal geld voor nodig. En... Uh, we hebben een soort van uh, club opgericht, de Vrienden van. zie uh, dat als, een, als een, uh, een bijdrage voor de club. En, uh, de, dat is, de club is de BKZ? De BKZ, ja. En uh, de Vrienden van die betalen een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. En daar krijgen ze dan een, een heel leuk uh, programma voor geschodeld. Ieder kwartaal doen we wat. We zijn begonnen met een hele leuke glasworkshop bij uh, Ellen Kuil in het atelier. Nou, dat is onder het.